Ja, uh, Marie Verulste, je speelt de rol van Charlie. Ja. Wat mij opvalt, in het eerste seizoen, een exuberante Charlie, overacting tot en met. Je vader heeft nog bij mij gestaan, ook uh, in de petrol. Hij zei toen tussen neus en wijsvingers door, zo van, deze gaat erover. En nu zien we een totaal andere Charlie. En Charlie, die behoorlijk qua liefdesverdriet heeft, is, dus is een totaal andere manier ook van acteren nu. Hè. Uh, ieder personage maakt een evolutie door. En ik denk dat dat ook het interessanter is om te spelen. De schrijvers die, uh, die zorgen voor uitdagingen. En dat heb ik wel graag. Ik vind het leuk om zoveel mogelijk gespeeld te kunnen hebben. En het enthousiasme van het eerste seizoen... Dat is, is niet weg. Het is nu ingetogener. Zeker ook uh, als je het eerste seizoen echt gevolgd hebt. Dan weet je dat Charlie zo enthousiast en vrolijk was om zichzelf te beschermen. En op een gegeven moment heeft ze het kunnen loslaten, zeg maar. Ze beschermde zich tegen het verdriet van haar overleden broertje. En op een gegeven moment heeft ze dat samen met de goistrockers kunnen verwerken. En, um, en is ze daardoor rustiger geworden. En omdat ze dat een beetje heeft kunnen loslaten, denk ik dat dat de grote reden is van haar extreme emotieswitch. Of zo. Dat personage is ook zeer populair bij, bij meisjes. Verklaar je dat succes daarom? Goh... Um, ik weet niet of het alleen daarmee te maken heeft. Ik denk ook heel veel met de kledij die ze draagt. Die is, um, die is heel vrolijk. Veel kleur, uh, roos, bloemen, dieren. En ik denk dat dat kleine meisje sowieso wel aanspreekt. En ze draagt misschien dingen die kinderen niet durven dragen. Ja, Charlie vind ik een van haar sterkste kwaliteiten. Die laat gewoon zien dat je altijd jezelf kunt zijn. Dat dat niet uitmaakt hoe je bent of wat dat je doet. Dat je gewoon jezelf moet zijn en daar 100% voor moet gaan. En ik denk dat dat... Een van de belangrijkste lessen is die Charlie aan de kinderen meegeeft en dat is misschien wel waar het zo populair maakt. Je hebt zelf als actrice bas moeten leren spelen, van nul. Hoe heavy was dat om zowel op de set te staan en tegelijkertijd nog leren omgaan met een instrument die je, dat je niet beheerste? Wij zijn heel goed begeleid geweest, want uh, ook Elindo kon niet drummen en Wout kon geen piano. Dus wij zijn vanaf het moment dat ze beslist hadden welke personage, welk instrument ging spelen, hebben wij meteen privéles gekregen, wekelijks toep, toep, toep, toep, En ik ga ook niet zeggen dat ik een fantastische bassist ben, want ik beheers vooral de nummers van Ghost Rockers. Dus het is niet dat als je aan mij vraagt, kun je dat liedje spelen, dan lukt mij dat nog niet. Dus voorlopig ben ik beperkt tot de liedjes van nu, de eerste cd en de tweede cd, de beat. Dus het valt wel mee. Ik zeg, allee, we hebben er hard voor moeten werken. En mijn leerkracht zegt ook dat ik er blijkbaar wel wat aanleg voor heb. Dus dat zal ook helpen. Dat ik echt basarmen heb, omdat die lang zijn. Dat ik lange vingers heb en zo. Dus dat dat blijkbaar wel helpt. Maar het is altijd stress om een liedje te moeten spelen. En als ze er zo close met een camera op zitten. Het voordeel aan tv dat je af en toe iets opnieuw kunt doen natuurlijk. dat gaat straks niet meer kunnen als jullie op theatertour zitten. In mei ja, dat is dat een nieuwe stap natuurlijk voor jullie, voor de Ghost ja, ja, zeker. Goh, en het kan iets gebeuren dat je fouten noot speelt. Hè. Bij een basgitaar is dat ook minder erg dan bij een gitaar, denk ik. <laughs> nee, het theater het wordt super spannend. We hebben er keihard zin in, zeker omdat we allemaal een musical of theateropleiding gevolgd hebben. Dus dat, dat iets is iets wat dat toch wel dat dicht aan ons hart ligt. En ook dat we echt gaan rondtouren, dat we naar Antwerpen, Gent, Hasselt en Ostende gaan. En dat het een losstaand verhaal is. Dus de kinderen die niet mee zijn met het eerste seizoen of niet mee met het tweede seizoen, die gaan er toch van kunnen genieten. Gewoon omdat het omdat het een losstaand verhaaltje is. Eigen mysterie, maar met liedjes van het eerste en tweede cd. Wat mij opvalt, nog geen film gehad en ook geen attractie bij Eplopsaland. Ik denk dat je toch eens met je papa moet gaan praten. Oh, een film, wij hopen er super hard op. Maar dat zal vooral afhangen van het derde seizoen dat we binnenkort gaan. We beginnen volgende week aan het derde seizoen. Als Daan gigantisch succes blijkt te zijn, dan hopen we alvast op een film. Het is iets wat bij ons alle vijf op de bucketlist staat. Dus wij blijven onze vingers kruisen. En een attractie in Plopsaland, ja, dat wordt tijd. Hè? <laughs> maar we, willen, we zijn ook kieskeurig, want we willen niet zomaar iets. We willen echt een stoere achtbaan. En dat is niet iets wat er uh, wekelijks bij wordt gebouwd natuurlijk. Maar we hebben geduld. Oké, okay, ik wens het al sinds toe uh, dat die dromen mogen uitkomen. Dankjewel, Marie Verhulst, uh, Charlie van Ghost Rockers. Dankjewel.